4 uur, en ook Thijssen met het NOS-journaal. In Groningen zijn op verschillende plaatsen auto's van de weg geraakt... door gladheid, die wordt veroorzaakt door sneeuwval. Op onder meer de A7 in Oost-Groningen moesten auto's door de sneeuw... veel langzamer rijden dan normaal. Bij Kolham is een auto in een sloot gereden. De twee inzittenden raakten niet gewond. Ook zijn er meldingen van glijpartijen van auto's bij Mensingenweer... en bij Uithuizer Mede. Ook daarbij raakte niemand gewond. De aangekondigde golf van protesten in Brazilië tegen het WK-voetbal van komende zomer is begonnen met rellen in São Paulo. Meer dan honderd van de ongeveer duizend demonstranten werden gearresteerd. Tijdens de betoging probeerden demonstranten een politiewagen om te gooien en werd een auto in brand gestoken. Ook werden bankfilialen vernield. De politie schoot met rubberkogels op de relschoppers. Een rechter in de Amerikaanse staat Texas heeft een ziekenhuis bevolen... een hersendode zwangere vrouw van de beademing te halen. De 33-jarige vrouw raakte in november bewusteloos... vermoedelijk door een bloedpropje in haar hoofd. De rechter heeft bepaald dat ze dood is. Volgens haar man had ze van tevoren duidelijk aangegeven... dat ze in een situatie als deze geen levensverlengende operaties wilde. Maar volgens het ziekenhuis is het stoppen van de behandeling... van een zwangere patiënte in strijd met de wet. Bij het hoofdkantoor van Coca-Cola in Atlanta... zijn laptops gestolen met persoonlijke gegevens van 74.000 mensen. Volgens een woordvoerder van de frisdrankgigant... zijn de computers inmiddels terug... en zijn er geen aanwijzingen dat de gegevens zijn misbruikt. De laptops zijn meegenomen door een voormalige werknemer... die verantwoordelijk was voor het onderhoud... en de vernietiging van de computers. Het weer. De komende uren wordt het op steeds meer plaatsen droog... en neemt de wind af. In Groningen kan het 5 graden vriezen... Overdag zon en vrijwel droog. Later opnieuw regen en in het noorden en oosten sneeuw en natte sneeuw. Met een kleine kans op ijzel. Het wordt 0 graden in Groningen tot de 7 in het westen. Tot zover het NOS-journaal. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Op de A7, de Duitse grens, richting Groningen bij Noordbroek... is de oprit dicht. De weg is daar glad vanwege sneeuw. En de N402 van Maarsen naar Loenen... is tussen Loenen en Hilversum in beide richtingen dicht door een ongeluk... Dit was de Verkeersinformatie. Dit is Radio 1. Nachtbrakers. Frank van der Linde. nacht. Voor de laatste keer dit geluid. Ook op de achtergrond. Het laatste uurtje Nachtbrakers... Het is drie minuten over vier. Fijn dat je luistert, dat je ook vast hebt geluisterd. De afgelopen nou ja, anderhalf jaar, van zaterdag op zondagnacht. En uh, heb je nog iets op je hart wat je wil vertellen? 0800 1121. alles, maar echt alles mag eruit. Je mag boos op me worden, je mag uh, vertellen dat je bent vreemd gegaan. Je mag uh, uh, opbiechten dat je... Nou ja, noem maar op, dat je... Dat je geplast, Heb of dat je al een lekker ontbijtje voor morgenochtend in de koelkast hebt zitten. 0800 112. dat kan echt alle kanten op gaan. En uh, eerder deze nacht belde ik even met mijn, uh, mijn baas. Uh, afgelopen anderhalf jaar was uh, Arjan Penders mijn uh, baas bij BNN voor dit programma. En omdat hij mij dit plekje heeft gegeven op Radio 1 dacht ik van ik moet hem even bellen. Omdat ik uh, nou ja, gewoon benieuwd ben naar uh, van hoe hij het eigenlijk allemaal vond. En waar ik ook heel erg benieuwd naar was. Uh, omdat ik het programma in principe in mijn eentje maakte, hoe hij het vond om met mij samen te werken. Oh, dat is niet goed. Wacht, hier zit hij. Ja. Nou, het ligt er een beetje aan wat voor, uh, voor je op het programma ligt. En aangezien het uh, op een heel mooi, maar niet superbelangrijk, in ieder geval voor baasjes niet superbelangrijk, tijdstuk het wordt uitgezonden, uh, kun je het natuurlijk ook een beetje laten gaan. Maar als jij uh, overdag zat gezeten dan uh, en je had het op dezelfde manier gedaan. Namelijk helemaal op je eigen manier, dan uh, had je denk ik wel bloed onder uh, de nagels van, uh, van Menigbaasje vandaan gehaald. Maar nu was het natuurlijk ook een beetje zo van ach, het is Frank maar een acht, het is maar in de nacht. Dus laat hem maar lekker. Het was daardoor wel een speeltuin voor mij. En, zo het hele en, je hebt, uh, en, en er zijn heel veel mooie dingen door uh, ontstaan. Maar je bent niet een man, uh, uh, uh, uh, man van een man, een man, een woord, een woord. Oh. <lacht> ik vind het wel meevallen. Ja, nou, stil. Nou ja. Ik vind dat. Ik had op zich, ik, ja, nee, het was, ik, ik riep heel veel. Nou, maar en... ik alleen ook het feit dat we dit gesprek hebben. Je zou het nog jaren gaan doen. We hadden laatst nog, uh, de laatste bespreking die we hadden, had je nog beloofd tot 2019 door te gaan. Nou, dat had ik ook met liefde gedaan. Waar het niet dat er nog zo'n mooie kans voorbij kwam. Precies, maar zo is het altijd met dames en heren, luisteraars. Altijd bij Frank van der Lende gebeurt altijd wat. En altijd is er onverwachts en altijd iets nieuws. En dat maak je ook tot een uh, altijd heel erg interessant en leuk uh, persoon. En, uh, maar ook wel tot een lastig te managen iemand. Ja, nou, dat begrijp ik. Ja. Heb je ja? wel eens uh, gezeur gehad over wat ik heb gedaan op Radio 1? Nee, dat vind ik eigenlijk wel, uh, wel een tekortkoming van je. Ik ja. had, uh, als ik kijk naar hoe rebels je eruit ziet, uh, dan was je uiteindelijk misschien wel een beetje te braaf en te lief nog. Misschien moet je op 53 maar eens meer gas gaan geven en, uh, en echt uh, de luisteraars gaan derven. Dat ga ik doen. Vind ik een goede, ja. goede tip. Ja. Dankjewel Arjan voor je bezielende ja. leiding van de afgelopen anderhalf jaar. En jij veel plezier met je laatste uitzending. Dankjewel. Fijne nacht nog. Doeg. Doeg. Toch nog een beetje een aardig einde van het gesprek. Hij was niet misselijk, de, de kritieken die ik nog even kreeg. Wil je me ook kritiek geven of juist helemaal ophebelen? 0800 1121. Even los van jou. Yo and Zayn. I'll do the okay. game. voor mij dan in Nachtbrakers. Ah, dat is toch wel een dingetje. WNN Radio 1. Een hele goede, geile Frank. Nachtbrakers. Frank van der Lende. Kim Holland, ook ooit een keer te gast geweest in dit programma... hoorde je in die jingle. Het gaat over... Een uitvaart als het ware. Wat ik aan het uh, uh, maken ben voor dit programma. Ik ga het straks begraven. neem ik mijn uh, redactiehond Roef mee naar buiten. <laughs> nou, en dan, uh, dan ga ik het... Uh, ik heb een kruis en ik heb een kaars. En dan ga ik het uh, begraven. Dus echt een soort uitvaart voor dit programma. Niet voor mij hoor. Absoluut niet. Voor dit programma. En voor jou ook. Een soort van eerbetoon dat jij altijd luisterde. En dat je inbelt. Dat kan. 0800 1121. En een uh, vaste gast altijd in dit programma. was Timo. Timo, goedenacht. Hey Frank, met Timo. Fijn dat je er eventjes bent, zo 11 minuten over 4. Ja, de laatste keer. Dit was de laatste keer. <laughs> ja. Heb je nog iets op je hart, Timo, wat je graag ja. met Nederland wilt delen? Nou, Nederland luistert mee, maar ik, ik weeg me toch liever tot jou. Uh, wat je manager zei, of je baas, ja. of hoe dat ook heet dan, Arjen Penders... die zei dat je moeilijk te managen was... Maar ik denk dat het juist jouw kracht is. Dat je impulsief kan zijn en gewoon je gevoel kan laten spreken. Ook al komt dat misschien bij sommige mensen hard aan. En je ook best wel op durft te stellen, dat maak je toch een echt mens. Want van die gemanaged. of die uh, pers, uh, hoe heet dat? Die, die mensen die door de pers... Ja, met persvoorlichters uh, en zo. En perstrainingen, ja, mediatrainingen. Dat, dat, wat heb, je daar, wat heb je daar eigenlijk aan? Als het puntje dan? bij paaltje komt, prevaleert toch altijd het gevoel. Dus dan, dan kan je net zo goed gelijk je gevoel laten zien. Want dat is toch waar je op kan bouwen uiteindelijk dan. Ja, dat is ook exact wat ik gedaan heb de ander, afgelopen anderhalf ja. jaar. Gewoon gevoel. Ook als ik iemand aan de lijn had. Ook jou hoor, want ik heb jou ook vaak aan de lijn gehad. Maar ook dat, soms zijn jij ook dingen dat ik dacht van nou. Of dat ik echt dingen dacht van yes. Dus dat is mooi. Ja, maar dat vind ik allebei goed. Alleen als het maar, als het maar vanuit je gevoel komt, dan weet ik waar, waar ik aan toe ben. Ja. En, en ik heb al eens tegen een vriendin gezegd van over jou, heb ik wel eens met, met een vriendin over jou gehad. Ik zeg eigenlijk hij is altijd stout, maar nooit echt fout. <laughs> dat vond ik wel een mooie typering. Ja, nou, dankjewel Timo. En ik en, vind en, het heel fijn dat je belt ook. En, en nog één dingetje? Ja. Uh, want Roer was nogal boos dat je jezelf verheerlijkte. Uh, en ik denk van, ja, volgens mij ben je niet bezig met jezelf te veel Ben je gewoon een format aan het maken voor, dit, voor het einde van het programma. En ik luister ook liever dan naar een vriendelijke Frank dan naar een boze Roel. En iedere keer als ik de herhaling hoor van, hierbij draag ik de kroon zeg maar over aan mijn zoon. Ja. <lacht> dan moet ik altijd aan jou denken. <lacht> Zal ik hem even <lacht> erbij pakken? <laughs> want ik liet er net een, een jingletje horen met, uh, met uh, ja. Kim Holland, maar ik heb hem ook nog met de koningin. Ja, zeker even opsnorren. Want, want, want hij werd wel eens gehaald op Radio 1 in het kader van de Koningsdag. De Koningsdag ja. of de Ja. Maar iedere keer als ik dat hoor, denk ik: een man schiet in mijn hoofd. Schiet. Dat zal ik wel even <laughs> nog een keertje doen. Timo, komt hij speciaal voor jou. Ja, oké. Okay. Radio 1: Het is met het grootste vertrouwen dat ik het koningschap zal overdragen. Aan mijn zoon. Frank van der Lende. WNN Radio 1. Nachtbrakers. Nou, die was dan voor jou, Timo. Frank, pas goed op jezelf. Dankjewel, jongen. Het gaat je goed. En een uh, fijne nacht. Blijf lekker luisteren nog. Hoi. Hoi. Timo, dus uh, jij kan ook inbellen. 0800 1121 Nog eventjes naar veel, veel goeienacht. Hoi. Hey. Hij ook een vaste nou, luisteraar en beller van Ja, programma. nou zeg, net Timo me, Nou, hartelijk bedankt. Hoezo? Nee, maar... nee Timo. Ben je daar boos over? Nou, af en toe heb ik me wel kapot geergerd. Maar... <laughs> <laughs> maar ik zit hem nu... Uh, nee, en ik heb eigenlijk dezelfde woorden, joh. Nou. Van, uh, ja, we gaan je missen. Ik je hebt het doen. leuk gedaan. Dankjewel. Je hebt het goed gedaan. Anderhalf jaar journalistiek, heb ik het begrepen? Of je gaat toch iets anders doen? Nee, uh, anderhalf jaar heb ik dit programma gedaan. Ja, en dan, uh, ja, dan heb je toch een journalistieke opleiding. Leg. Ik heb, ik heb uh, in Utrecht op de school van journalistiek gezeten. Okay. Ja, ja. En, uh, nou, en hoe nu verder, jongen? Ja, ik ga naar 3FM uh, veel. Ja, maar jong, dat wordt toch alleen maar plaatjes draaien? Toch? Nee, maar ook lekker kletsel, hoor. let maar op. Wat ga je doen? Ook lekker een beetje ouwe hoeden, wat ik hier ook doe. Ah, kijk. Maar nou, heb je... je nooit voor je klant af, hè? <laughs> heb jij nog iets op je hart veel? Dat je wil, wil zeggen tegen... De, wat, heb je iets meegemaakt deze week? Het beste verhaal van de nacht kan misschien bij jou liggen? Um, nee. Het enige wat ik heb meegemaakt deze week... Ik was jaar. en ik heb Stratego gekocht. En Monopoly. Oh. Nou, wordt het spannend <laughs> of niet? En heb je het al gespeeld? Ja, Stratego. Maar kijk... Ja, dat is gewoon, het is veranderd, het spel. Oh! de, de poppetjes en Het is om... toch nog precies hetzelfde? Je moet toch met het ene leger het andere leger verslaan? Ja, maar de spion is een vrouw geworden. Is dat erg? Nou, het maakt voor mij wel iets uit, want ik bedoel, daar zie ik alleen maar meneer bij. Maar, oké, okay, vrouwelijke spionnen mogen dan ook nog. Nee, het is totaal veranderd. Oh, en monopolie is toch wel hetzelfde, toch? Monopolie is, ja ah, maar dat wordt ieder jaar duurder, maar dat is ook helemaal niet belangrijk. Ja. Maar ja, oké. Okay. Hoe oud ben je geworden, Phil? Negentig. 90? Ja. Je klinkt veel. echt helemaal niet 90. Echt? Nee, je klinkt 60 of zo, hoog hooguit. Maar jongen, nog wel eens. Ik ben echt nog niet. helemaal bedankt. Word nog op de radio beledigd ook. Nee, maar 60. Ik ben een beetje schor. Dat is wel zo. Uh, nou ja, dankjewel, Phil, voor het inbellen en voor het uh, vast luisteren altijd. Nou, heel graag gedaan. Het ga je goed. Dankjewel. Alsjeblieft. Fijne dag. Dag. Dag, Phil. 0800-1121, kom maar door. Het is de laatste uitzending van Nachtbrakers. En die moet ik in stijl afsluiten. Dat doe ik met deze. Almost cut my hair. Almost cut my hair. It happened just the other day. It's getting kind of long. I coulda said it wasn't my way. Flu for Christmas, and I'm not feeling up to far, and increases my paranoia, like looking at my mirror and seeing a police car. I'm gonna get down in that sunny southern weather. Is, uh, met je moeder. Ja, ik zie het. Ik uh, krijg van uh, de, de regisseur door van uh, je moeder belt. Dus ik denk van nou, ik uh, ga maar meteen naar je toe. Dan, uh, het, het, het Hartstikke toch... goed. Want ja. heb ik heb er speciaal de wekker voor gezet. Ik kon nog heel even de, de plaat af. Was ja. uh, Almost Cut My Hair van uh, Crosby, Stills Nash Young. Vaak gedraaid in dit programma. Dus daarom dacht ik, doe hem ook nu nog even. Tien voor half vijf. Laatste nachtbrakers op Radio 1. En uh, ik heb mijn moeder dus aan de lijn. Hé hey Frank. Ja, wil je, wil je iets... Uh... Ja, ik wil iets tegen je zeggen natuurlijk. Nou. Want uh, ik was bij de eerste programma, heb ik de wekker gezet... toen je voor het eerst op de radio was. En nu ben je voor het laatst bij uh, Radio 1. En ik wil je gewoon even zeggen, en ook namens papa natuurlijk... dat we zo geweldig trots op je zijn. Nou, dankjewel. Wat lief. Dat je hard Wat gewerkt hebt om dit te bereiken. Ik zie je nog uh, <laughs> he, bij Radio Rick in uit horen beginnen op mijn met een uurtje ellende van Frank van der Lende en nu uh, op drie, uh, nee, nu op uh, Radio 1. En daar uh, nou, pappen en ik zijn gewoon heel trots op nou. en ik weet dat je door hard werken dit allemaal hebt gedaan. Wat lief. En uh, ja, en nu ga je dan uh, naar 3FM. En dat is eigenlijk je droom die uitgekomen is. Zeker. Ja, dat, uh, daar was het eigenlijk allemaal, uh, hè. Dat was het uh, wat je graag wilde gaan doen. En dat is je nu ook gelukt. Maar zonder dit en... was dat niet gelukt. Want echt, op, nee, op, want dat, dat wil, wil ik ook, niet. dat zeg ik ook in de, mijn uitzending nu steeds. Van, ook door de mensen die luisteren en die in hebben gebeld. Het is waar, echt supermooie anderhalf jaar. Dus daarom uh, vind ik ja. het ook lief dat je nu even belt. Je hebt het ook echt verdiend en je hebt altijd leuk met iedereen gesproken. Daar was ik ook trots op. Nou ja. en, weet dat, uh... en jij bent ook wel eens leidend voorwerp geweest. Want ik heb je een keer gebeld uh, toen het moederdag was. Heb ik je wakker ja. gebeld. Ja. En ja, ik, heb... Ik. ik heb dit dus laten horen, denk ik een maandje geleden of zo. It, dit is het koor waar jij in zingt. Ja, zo is het Frank. Daar werd op het koor ook over gesproken, hoor. Dat Noisy Voices op de radio was. Nou ja, ik kreeg dus allemaal boze bellers. Dat, uh, want ik was, een, ik was uh, vooral onaardig over het, uh, over het orkest wat na jullie kwam. Dat speelde vals en zo. Maar ik zei ook, want ik draaide het na het origineel van Seal, Kiss from a Rose, wat jullie zongen. Ja. Dat dat toch wel iets beter was dan wat jullie deden. Maar uh, ja. dus ik, heb, ik heb dienstbaar gebruik van je gemaakt ook. Dat weet ik wel, schat. En dat vind ik ook helemaal niet erg. Want... Uh, dat maakte je programma's toch ook leuk. Dat iedereen belde vrolijk of niet vrolijk, boos of geïnteresseerd. Ja. En je hebt ze altijd, vind ik... En daar was ik ook blij mee. Want zo heb ik je ook opgevoed, jou en je broer. Dat je dat keurig en, en, en, en netjes allemaal oplost. Nou. En dat ook heel veel mensen ook gewoon fijn vonden om met je te bellen. Nou ja, ik denk... Uh, dat heb je toch maar voor elkaar gekregen. Dus vandaar dat ik de wekker heb gezet om te zeggen... van, nou, ga goed je best doen, Frank. Niet die acht, maar die tien. En dan weet jij wel waar we het over hebben. Ja, He? ja, ja. ja, ja. Ja, En dan, uh, dan gaat het helemaal goed. Dank je wel, dus, ma. Nou, nog een fijn laatste half uur. Ja. Ik zet de radio even heel zacht aan uh, in de slaapkamer. Even dan luisteren. En dan. we dat nog even af. En we gaan elkaar spreken. Ja. Hey, en uh, toi, toi, toi volgende week. Hè. Dankjewel, Gaat ma. De Oké. Okay. Doeg. Love you. Hoi. Oh, nou, mijn moeder dus op Radio 1. En ze is dus zoals vaker geweest in deze uitzending uh, dan in fragmentjes of dat ik er voor een, uh, nou, ja, een soort ondeugende ondeugend telefoontje, dat ik er dan wakker belde. Maar nu belde ze zelf in. Jij kan ook inbellen. 0800-1121. En ik ga nog eventjes kijken. Ik, de, de lijnen die staan er rood gloeiend, maar ik wil niet alleen maar een soort lofzangen. Anton? Hallo? Hi, Rosa, goedemorgen. Goedemorgen. Hoi. Zeg het eens. Wat wil je weten? Nou ja, jij belt mij, hè? Oh ja, wat was die vraag ook weer? Nou, het gaat, het is mijn laatste uitzending en ik vraag eigenlijk aan degene die uh, bellen om, nou ja, wat je nog op je hart hebt, dat dat even te roepen op de radio. Dus dat kan een liefdesverklaring zijn aan iemand. Je kan helemaal uit je slof schieten. Je kan vertellen wat je vandaag gedaan hebt. Je bent van harte welkom. Oh ja, ja. Ik ben vandaag naar de kerk geweest. Hoe was dat? Ik zat naar de kerk. die staat weg echt voor me. Maar het is eigenlijk een moslimkerk, weet je wel. Kijk, ik kom uit, zit er verder. en verder. En er staat een, een, een, een moskee voor me. Hey. Moskee, ja. Ah, ah. Ja, dat is beter dan Hilversum. Ja, nog nog uh, wil je nog iets zeggen verder? Want... Ik weet niet zo goed hoe het me Ja, je nieuw jaar nog, hé. Gelukkig nieuwjaar, anders jij ook wel, Anton. <lacht> Ach, die gekke Anton. Nog eventjes, ik ga gewoon even, even lijntjes prikken. Ik heb geen idee. Goeiedag, met wie? Hallo? Hoi. Ja, hallo. Met wie spreek ik? Met mij. Ik weet niet wie mij is. We zijn met de tweeën, dat is ik voor twee dagen. Wat gezellig. Twee sprekers. ja. Maar dan, ik ja, heb toch maar één ja, lijn. Leuk. Ja, ik, uh, ik wou zeggen, ik ben de oude rocker. Maar wie heb ik aan de lijn nu? Ina. Ina. Ik ben een treutel. Ja. En uh, ik ben van de oude rock generatie. En ik wou een compliment maken ja van je muziekkeuze. Dankjewel. Ja, want. Kijk, uh, uh, daarachter het lijn was vroeger de rocktempels. Er zit echt iemand door je heen en ik begrijp er helemaal niks van. Wacht, ben je er nog, Ina? Ja. En nu? Ina? Ja. Oh, nu ben je er ook nog. Ja. Nou, er was even iets niet helemaal goed. Maar je bent nou, dan, dus... dan staat mijn radio aan en dan heb je een echo. Je bent een oude rocker? Ja. Ja, uh, van 75. Echt? Ja. <laughs> Zo klinkt je niet. Dat vind ik ja. grappig. Ga je, nee, nog wel dat... naar, ga je dan nog wel eens naar een concertje ook of zo? Uh, nooit. Kijk, uh, dat kost me geld. Terwijl als ik hier de radio aan heb, dan heb ik de beste muziek die er is. Ja. Want op één heb je gewoon de beste muziek. En heb ik daar geen zin in, dan zet ik hem op vier. En dan heb ik mooie muziek. gewoon. Dat is zo. Ja. Maar... En uh, ik heb geen televisie, want daar hou ik niet van... Ik uh, ben mijn eigen televisie. <laughs> Wat goed. Ja. Ik bedoel, ik loop als een idioot door dat huis heen en weer... en ik kook en ik doe. en uh, Ik wil ook geen, geen vrouw die komt schoonmaken. Al dat soort gedonder. Nee. nee hoor. Hoe lang kan je dat nog volhouden, denk je? Nina? Uh, ben je, tot, je nog uh, goed ter been? Tot deze zomer, want dan gaan we naar Groot-Brittannië, mijn dochter en ik... Zij heeft er leren praten in Schotland. Dus uh, ja, dan wonen wij op Chelsea. Ga je emigreren? Bij die uh, ponies. Maar waarom ga je, ga je emigreren dan? Buiten de eurozone blijven is wel verstandig, hoor. <lacht> nou, zo erg is het toch niet? Ja, zo erg is het wel. Ja? Ja, we wonen toch in een politiestaat. We worden constant door iedereen in de gaten gehouden. Ja, maar net of dat in Engeland niet zo is dan. Nee. Nee, daar heb je je right of privacy. Ja, maar als ze Angela Merkel en dat afluisteren, dan luisteren ze. Het geldt voor Denemarken. You have got your right of privacy. Maar ze kunnen dat niet tegenhouden, hoor, denk ik. Ze kunnen het wel tegenhouden. Ze moeten het tegenhouden. Maar dat is toch niet de reden dat je naar Engeland gaat verhuizen, lijkt me? Nee, het, de reden is dat het daar prettiger is. Maar wat is daar dan de fijner aan? Mensen, mensen zijn beleefd. Dat is De wel zo. De mensen cueen. De mensen zeggen... Hallo, hoe gaat het? <laughs> en je gaat zitten en je maakt een praatje. En je loopt weer door en je zegt wat een klote weer in het Engels, hè? It's raining cats and dogs. Yes. So it does. Ja. Ja. Nou, ik mag je veel plezier wensen daar dan in ja. Nederland. En ik jou in je nieuwe baan. Dank u. Want je muziekkeuze is... Oh... Zo fantastisch geweest de afgelopen jaar. Wat vind je van uh, Fleetwood Mac? Heerlijk. Ja, zou ik die dan maar draaien voor ons? Ja. Geniet okay. ervan, Nina. Dag. En een uh, fijne nacht nog. Ja. Dag. Dag. Dag. Goodbye, hè, moet ik dan eigenlijk zeggen. We gaan naar Engeland. Fleetwood Mac, zoals beloofd, ook heel vaak gedraaid... hier in Nachtbruikers op Radio 1 met Dreams. He? Liege Dreams en uh, nou die heb ik wel waar kunnen maken hier op Radio 1. Radio 1 Nachtbrakers Frank Wanderland, BNN Nachtbrakers mooi was een keer ik heb een, een reisverslag gedaan hier op de op de radio ook dat ik in Vietnam was heb ik een maand lang rondgereisd en dat heb ik uh, helemaal uh, verteld aan de hand van quotes en fragmentjes, hier op Radio 1 ook. Dit tijdstip. En uh, de, de man die je net hoorde, was een Amerikaan die ik tegen was gekomen daar. En die heb ik een, een jingle laten inspreken. Zodoende, dat heb ik. Uh, ik heb echt anderhalf jaar alleen maar ongein uitgehaald, eigenlijk. En hele mooie gesprekken gevoerd met uh, Jan en Alleman. En uh, nacht Jan. Ja, goeie, goeie nacht. Goeienacht. Ik spreek met Jan. Yes. Welkom. Ik wil je heel erg bedanken voor alles wat jij het afgelopen anderhalf jaar voor mij gedaan hebt. Oh, wat heb ik? Wat is dat vreemd? Ja. Maar ik heb anderhalf jaar geleden een heel ernstig autoongeluk ongeluk gehad. waarbij mijn vrouw en mijn vriendin allebei om het leven zijn gekomen. Zo. En dan wordt het leven wel heel anders natuurlijk. En nou ja, dan lig je eens nachts wel eens wakker uiteraard. En dan, uh, ja, dan heb ik die kans naar je geluisterd. Dus ik, ik ben niet een beller, maar ik wil je toch wel hartelijk bedanken. Je bent toch wel erg uh, heel belangrijk geweest in deze periode. Ja, alsjeblieft. Uh, ja. hoe, hoe is dat dan? Want zat jij ook in die auto? Ik zat ook in de auto. zelf ook heel zwaar gewond. En ik ben een sportman en dat heeft me eigenlijk uh, gered. Met de goede mensen om je heen ben ik er toch weer uitgekomen. Ik ben toch weer teruggekomen in mijn sport, dus dat is ook heel fijn. Want dat was ook altijd mijn hobby. Ja. Ik ben een triatleet, ben 80 jaar, dus ik ben niet meer de jongste. Nee. En ik ben toch weer teruggekomen in mijn ons. En dat geeft ontzettend veel voldoening. Dat houdt je dan een beetje op de been? Nou ja, een beetje erg. Ja. Ik, ben, ik ben van huis uit de vechter. En ik zeg normaal, als ik heb heel veel goede mensen om me heen. Kinderen, kleinkind. En dan je vrienden. Ik heel veel vrijwilligerswerk. Ik ben niet met de bedoeling van jongens, ik wil ervoor terug hebben. Maar nu heb je toch zo ontzettend veel teruggekregen... En met die steun van die mensen gaat het gewoon. En dan zeg ik, jongens, kom op, we zijn nog niet van af. Nee, heel goed. Dat is wel Dat een is beetje de, de spirit die je moet hebben, toch? Als er zoiets ja. ergens gebeurt. Ja, en dan begin je over een uitvaart. Ja, ik ben al 15 jaar koorster als vrijwilliger in een kerk. En ja, bij de uitvaart van je eigen vrouw ben je niet bij. Want dan lig je in het ziekenhuis. Ah, oh, en je kon ook niet met het bed daar naartoe dan? Nou ja, dan word je zo'n uh, zo persoonlijk object gaat die liggen kijken. Ik had, uh, nou ja, ontzettend veel gebroken. Ik had een scheur in mijn schedel, ik had een bovenarm gebroken. Vijf scheuren in mijn schouder, sleutelbeen gebroken, veertien ribbreuken, twee klaplongen en een enkel... Mijn broken. hemel! Broken, dus. Dan snap je wel dat je niet in staat bent om uh, vervoerd te worden. Je hebt echt geluk gehad eigenlijk wel dan, dat je, ja, er, uit, dat je er nog daarom. bent. ik ben ontzettend dankbaar. En dan ben jij ook een, een steuntje geweest om weer de, de draad op te pakken en te zeggen, we, jongens... Ze zijn nog niet van me af. Dat was mijn motto. Dat vind ik heel fijn om te horen, Jan. Dus ik wens je heel veel succes in je verder, verdere werk en uh, ik blijf naar je luisteren. Nou ja, mag ik jou heel veel sterkte wensen en ja, uh, hou deze wel. spirit vast, want dat vind ik wel ja, heel mooi dat doen. je dat zo zegt. Ja, nee, ik, uh, ik, heb, uh, ik ga ervoor. En dat je 80 bent en triatleet, dat is echt uh, heel tof. Het is ook een beetje apart. Ik hoop dat ik zo oud mag worden dan, Jan, ongeacht nou, het het el de ellende, maar dit is... Uh, en dat je nog wat voor een ander kan betekenen. Dat ja. vind ik heel belangrijk. Dat nou ja, dit belletje is... heeft voor mij wel veel betekend, Jan. Dank je wel. Oké. Okay. Ik wens je heel veel succes. Dank je. Oké. Okay. Fijne okay. nacht. Dag. Doeg. Dank je wel. Dag. Wauw. Dat is een pittig verhaal even tussen alle uh, fun en leid door. Wat uh, dit programma ook is. Maar het is, uh, ja, dat is ook het mooie denk ik. We zijn wel echt zo samen in de nacht, jij en ik. Kyle, nacht. Dag, Frank. DJ, dude. <laughs> ik ga even feliciteren. Dank je wel. En succes wensen. En ik ga je wel missen op zaterdag, Maar nou ben je er vijf keer per week hè. Dus het wordt Every alleen cloud. nog maar meer. Wat zei je? Every cloud. is <laughs> <a> een <silver> <laughs> Wil je nog iets uh, uh, kwijt Kyle? Over wat je hebt meegemaakt deze week, deze dag. Of iets, wil je uh, nog iets tegen de mensen roepen nee. op de radio? Nee. Dan houden we het hierbij. Ja. Dankjewel. Blijf naar je luisteren, Heel fijn. Fijne nacht. Ciao, baby. <laughs> Wat een heerlijke, relaxed gast. Ga even Peter. Ik pak ze allemaal mee. Goedendag, Peter. Ja, goedendag. Hoi. Ja, ik, ik uh, vroeg me even af of, uh, of ik het was. Er zijn meer Peters natuurlijk. Ja. Maar uh, Frank, ik heb jou uh, uh, pakweg zes jaar geleden... heb ik jou eens ontmoet in Amsterdam... In de Marningstraat, in, in een van die cafés daar uh, Lux of Weber. Ja, dat kan, Daar zit ik wel eens. Ja, ja, ja. En uh, daar heb ik een heel lang gesprek met je gehad. En, uh, over de passie van het werk en al dat soort dingen meer. En je vertelde dus ook toen dat je dus bij uh, BnN zat natuurlijk. Al, mm -hmm. oh, dat klopt toch hè? Ja, zit Zes jaar geleden kwam ik daar net bij. Ja, ja. En uh, toen heb ik me verbaasd over het onwaarschijnlijk talent... wat jij toen al had... Uh, uh, laten we zeggen, de, de, de enorme power hè, voor, voor, voor iemand van. Want jij bent dus. Nu hoorde ik van je collega, je regisseur, zou ik maar zeggen. Uh -huh. 25, hè, dus ja. toen was je toen 19. Kan dat? Ja, nee, dat klopt, denk ja. ik wel. Ik ja. ben heel benieuwd, Peter, maar uh, want, uh, hoe kan ik, je, want, uh, kan ik je herkennen? Wat had je aan? Hoe zag je eruit? Uh, nou, dat is, dat, is, dat is moeilijk, maar dat, dat, dat doet ook niet zo te zaken, want uh, de kroeg ging op een gegeven moment dicht, om drie uur s'nachts, en, en uh, dus hebben we buiten hebben we nog een, nog een uur op het bankje gezeten. En uh, uh, het was, uh, nou ja, ik heb me echt verbaasd hoe enorm talentje was. Dus ik heb je toen, vanaf toen eigenlijk ook wel een beetje gevolgd op, op Radio 1... voor zover het mogelijk is met, met BNN uh, door de week s avonds. Hè, dan met, met Willemijn Veen over het programma. Ja. En uh, daar hoorde ik je dus ook al af en toe voorbij komen. En toen hoorde ik je langzamerhand steeds verder zo van uh, klimmen... van nou, hij heeft nu zijn eigen programma al uh, zaterdagnacht... <laughs> En uh, ja, uh, waar gaat het eindigen, zou ik zeggen, hè? want uh, die zit dus nu al bij de, uh, 3FM. Welke, welke uren trouwens? Ik ga vanaf, ja, ik heb nu een paar keer ingevallen, maar vanaf 3 februari zit ik elke werkdag tussen 4 en 6 s'nachts. Ja, ja, ja, ja. Dus ik blijf ja, lekker in de ik, nacht, want wat, wat ik je toen al zei, ik, toen zaten uh, we ook ik, lekker in de nacht, zo op dat bankje. Wat zeg je? Nou ja, omdat ik hou van de nacht, want wat jij net al ja. zei, dat we nog nadat de kroeg dichtging, nog even op het bankje ja, verder ja, gingen. Ja, ja, ja, ja. dat het bankje, weet je, waarschijnlijk wel daar. Uh... Meteen ervoor, toch? Ja, meteen ervoor. <lacht> meteen ervoor. En, uh, maar goed, ik heb me dus echt uh, verbaasd van... Nou, god, die jongen 19 jaar zeggen en zoveel te leren. Ik, ik ben dus een ouder al. En, uh, uh, nou ja, uh, dus, uh, uh, ik vond het heel interessant. Hè? en Ik heb dat, uh, uh, nou ja, bewijs is geleverd dat je... Uh, die mevrouw die net, net in, de, in, de, in de uitzending was over die muziekkeuze... dan zeg ik, daar heeft ze helemaal gelijk in. Want dan vraag ik me af, waar, waar haal je dat vandaan? Heb je dat van je ouders meegekregen? Dat je zo jong al met die muziek uh, bent... Uh, uh, uh, ja uh, nou ja uh, dat je dat mee hebt gekregen. Ik heb ja, het, heb ik, ik heb het meegekregen. En ik ben het gewoon. Ik ben echt een muziekfanaat. Ik zit ook onder de tatoeages met, van muziek en zo. En ja. uh, ik luister heel veel muziek. Dus ik zoek er gewoon heel erg uit. Ik luister, heel veel, ik luister ook veel radio, dan leer je ook nieuwe muziek kennen. Ja. En ik ja. spot gewoon uh, Spotify en YouTube. Ik ga gewoon, ja, ik probeer alles in de gaten te houden. Ja. En vooral ja, oude ja. muziek vind ja. ik heel mooi. Ja, nou, ik kan je waarschijnlijk niet gaan volgen op, uh, op 3FM. Want dat, uh, ja, dat op een gegeven moment heb je 3FM uh, qua leeftijd zo'n beetje gehad. Ja. Dan heb je er geen zin meer in. En dan, uh, uh, ik heb vroeger uh, ook, ook uh, nou misschien wel twintig jaar, ook naar 3FM uh, geluisterd natuurlijk. En uh, dat doe ik dus niet meer. Maar uh, uh, ja, misschien kom je later nog eens terug op, uh, op Radio 1. Vast dat en dat is dus wat ik je zo, zo graag zou willen meegeven. Uh, uh, dat, uh, ja... Misschien krijg je in de toekomst nog een kans om, om Radio 1 nog eens even goed op te schudden. Hè? Want ja, als je dus nu ziet wat de veranderingen, het wordt steeds vlakker. Hè? En zo'n zo prachtig programma als, als uh, BNN Today... Uh, dat is een goed programma. Uh, ...wat elke avond was, dat is dus weg. Nou, Dat snap ik wel, Dus door de bezuiniging natuurlijk ook. Uh, uh, maar ja, het is gewoon ontzettend jammer. Want dat is nou juist een programma wat de toekomst van Radio 1 uh, zou moeten worden. Mm -hmm. Een hele goede inval was dat programma. en, en, en jouw, jouw programma uiteraard ook. Hè. Nou ja, het is een heel is sowieso... ander programma, het is niet met elkaar te vergelijken. Maar... Ja, nee, maar de nacht is sowieso al veel ruimer natuurlijk. Dat kan veel meer. He, maar maar goed, de, hele, de hele benaderingen ook van... van, van, van, van uh, ja, dat, dat zou, dat zou echt, echt heel hard nodig zijn. Op Radio 1 willen ze de jongeren ook meekrijgen. Absoluut. Want, want het, is, het, is, het, is, het, is, het wordt zo vlak, het is zo saai af en toe. Het, dus, het is ook een. Dan ben ik, ben ik 63, Frank. Ja, maar je moet ook even wennen, hè? Denk ik weer. Ja, even. dat weet ik. Dat heb ik dus heel vaak natuurlijk meegemaakt, al die veranderingen. En, maar door de bezuiniging gaat dat nu toch wel duidelijk. vervlakt het toch wel erg hoor. Maar nou, ik hoop dat ze meeluisteren, de grote bazen. Ja, ik neem aan ja. van wel, omdat het mijn laatste is. Dus ik, ik neem aan ik dat wel. Hele... het is jouw programma en het is toch wel speciaal. <laughs> dus uh, <laughs> ik, ik vermoed dat ze toch wel een beetje meeluisteren. <laughs> ik ook. Dankjewel, Peter. Hey, heel veel succes, hè? Yes, fijne dag. En fijn okay. dat je belde en dat je altijd luisterde. Oké, okay, hè? Yeah. Groetjes. Bye. Doeg. 0800 112, Je kan nog steeds inbellen. Ik ga eventjes roef uitlaten en dus echt het programma begraven. forget your bow you twist to fit the mold that i am in Zaterdagnacht of zondagochtend. Voor iedereen is het anders. Voor mij was het altijd wel de nacht hoor. Deze nachtbrakersuren. Maar je hoorde Maroon 5 met Sunday morning. En je hoort Roef. Het is tijd om een Roef uit te laten zoals ik elke week deed. Maar dit keer is het een wat specialere. Want het is de laatste uitzending. Mm steek ook even een sigaretje aan, wat het, uh, ja, het nuttige met het aangename combineren. Ik loop over het mediapark, grote toegangspoorten bij uh, de NOS, want in dat gebouw zit ik. En uh, nou, Roef rent lekker rond, Roef is mijn redactiehond, voordat je uh, het geval dat je net inschakelt. En die moet natuurlijk even uitgelaten worden, en dan kan ik een sigaretje roken en kan ik even kletsen met Roel. Hi. Hoi Roel, Hi. jij uh, regisseert de hele avond al, mm. en je hebt het ook vaak gedaan. Ja, zeker. Ik denk wel een stuk of uh, zeven, acht keer. Ik denk het ook wel, ja. ja. En het is nu de laatste. En ik wil eigenlijk dus nachtbrakers begraven. Ja. Dus ik wil hem uh, het programma daar eigenlijk in de bosjes... Ja. waar Roef een beetje aan het rotzooien is nu. Ze behoefte aan het doen, want hij zit natuurlijk de hele dag binnen. Wil ik het daar eigenlijk uh, een gat graven en dan het programma in, in neerleggen? Ja, ik vind het wel een momentje. Ja, ik ook wel. Anderhalf jaar kreeg op mijn kop van een beller dat ik het... Uh, allemaal te groot maakt dit. Maar ik heb echt heel erg veel van genoten. En ook van jou als luisteraar dat je inbelde. Hier tussen deze twee bomen in? Ik vind het een mooi plekje. Nou, als jij even gaat graven. Ja, ik ben schep vergeten. Hey, daar ligt joh. Ik heb ook een kruis gemaakt. Mm, om het dan echt een beetje zo officieel te maken. Een kaarsje. Lukt het, Roel? Ja, lukt het wel. Mm. En dan uh, gaat nachtbrakers de grond in. En vanaf volgende week is er een uh, ander programma hier te horen. Op Radio 1. En, uh, ja, ik weet dus niet zo goed wat ik... Wat zal ik met Roef doen, Roef <laughs> Ja, uh, op de redactie laten, denk ik. of uh, laten ik, rondlopen wel? Ja, ik heb geen plek voor hem thuis. Nou ja, nee, ik ook niet. En ik liet hem sowieso, ik nam hem af en toe mee dan. Maar in principe liet ik hem uh, ook hier achter Ik zou hem ook natuurlijk aan een boom kunnen vastbinden Zoals mensen doen als ze op vakantie gaan. Ja, dat is wel bruut. Maar ja. ik ben wel op het Mediapark. Dus de mensen die weten dan... Het weer is trouwens nu best wel goed. Het regent niet, het waait even niet. Hij kan het niet aandoen, toch? De sneeuw komt er weer aan. Dat, is... ja, dat kan je niet maken. Nee, dat nee. is toch een lieverd. Hij was er elke week. Ik vond het een topbeest. Ja. Ja. Nee, nou, laten we dan symbolisch het, uh, het uh, programma in jouw kuil hier leggen. Uh, heb ik een kaarsje erbij? Uh, ja. Uh, zo. ja, Roef, rustig. Kruis erbij. Nou, dan ga je nachtbrakers. Het was uh, een mooie tijd. Dankjewel. Uh, voor alles. Roel, jij ook bedankt. Graag gedaan. En uh, ik ga weer naar binnen. Ik ga... Roef! Kom. Ik neem hem toch maar mee hoor. Ik kan het niet over mijn hart krijgen om hem hier achter te laten. Dat zit niet in mij. En terwijl ik uh, over het Mediapark loop, hoor je Joy Division. Met een hele stemmige plaat. Maar nou ja, het is ook wel echt een beetje hoe ik me voel. En... Uh, Daarom ga ik nu een beetje ja, getreurd ja, met door het gebouw lopen. De laatste keer door het gebouw in de lift, terwijl je Joy Division hoort met atmosfeer. atmosfeer. Uh, Kees, ik, ik kom zo bij, hoor. Maar nog heel eventjes... Uh, er, wordt, er wordt heel veel gebeld en ik vind het leuk, want dat was wel toch anderhalf jaar veel bellers in de uitzending. Precies, snap ik ook, hoor. Dus ik, ik pak er nog eventjes twee mee. Rob! Hallo, Rob! Oh, Rob klinkt heel ver weg. En ik hoor alleen mezelf. Ik ga eventjes naar Erica. Erica! Hi, goede nacht. Ja, morgen. Morgen is het intussen. Ja, voor mij is het altijd nog goede nacht wel, maar... Ja, hoi. hoi. Ik zou laatst al een keer reageren op jaloezie. Ja. Toen ben ik in slaap gevallen, <laughs> sorry. Ja, die komt niet door jou, maar door mezelf, hoor. Nee, ja, dat kan gebeuren. Het is midden in de nacht ja, natuurlijk. Ja, maar nu hoor ik dat je, dat je weggaat. Heb ik je net ontdekt, ga je er vandoor. Ja. <laughs> maar kan je natuurlijk wel volgen, dat ga ik zeker doen. Heel goed. Ik, ik wens je heel veel toi toi en ik heb al tegen je gezegd, geschreven... Dat je volgens mij een hele grote hoort. Nou ja, letterlijk wel. Ik ben 2 meter 2. Ja, je begrijpt wat ik bedoel. Ja, maar ik mag het. Het lijkt me fantastisch. Om mijn hele leven. Ja, dat hoop, is wel ik. mijn droom. Om mijn hele leven radio te blijven maken. Ja, ik vind, ik vind jou ook echt helemaal geschikt voor de radio. Ik bedoel je. Je maakt de sfeer, uh, de, de illusie en ook weer niet, weet je wel, zo puur. Nee, en blijf alsjeblieft zoals je bent, hoor. Ja, ik ga mijn best doen. Ja, maar met zo'n moeder moet het lukken. Ja, schattig dat ze belde, hè? Ja, hartstikke lief. Dat vond ik ook hartstikke heel lief. mooi. Ja. Nee, mooi, mooi. Dankjewel, Erika. En mooi dat ze, volgens mij, jullie in een bepaalde vrijheid van kunnen zijn heeft opgevoed. Ja, dat heeft ze goed gedaan. Ja, bijzonder mensen moet je koesteren? Geef hem maar een dikke kus van mij. En dat ga ik zeker doen als ik het zie. Oké. Okay. je Erika. Daar, um, oh. nou, is er een plaatje? Dat vond ik eigenlijk wel mooi passen bij nu, maar ik weet helemaal niet of dat kan. Nou, ik, ik ga, ga het niet meer redden, ik heb, nog, ik heb nog drie minuutjes. Ja, nou ik doe mijn best. Maar roep nou, hem even, uh, misschien kan ik hem uh, nog wel uh, thuis is luisteren. My G DJ, dat vind ik zo'n mooi plaatje, ken je het? Welke? God is My DJ. Of oh, van Faithless. Ja, dat is echt zo mooi. Ja, nou ik, wat ik zeg, ik uh, kan hem nu niet meer draaien, maar ik, uh, ik neem hem mee. Ik, ik ken het liedje, dus, maar ik zal hem nog een keer luisteren en dan even aan jou denken, Erika. Ja, maar je gaat dus na drie in ja. de nacht? Ja. Oké, okay, oké. Okay. Nee, en welke dag? Elke werkdag. Elke werkdag? Zeker. Zo, jongen. Ja, Hij wordt pittig. Ik moet echt gaan werken ja, nu. Ja, ja. <laughs> ja, nou, hey, heel veel succes. Ik ga zeker, ik zal misschien niet alle nachten luisteren, maar ik probeer regelmatig te luisteren. Fijn. En, uh, en laat even weten als je dat plaatje gaat draaien. Doe dat al zal bij drie, denk ik. Dat denk ik ook wel. Dankjewel, Erika. Ja. Hey, heel veel goed. Slaap lekker voor straks. Ja, gaat lukken. En geniet daarna nog van je zondag. Groetjes aan je moeder. <laughs> Dankjewel, Erika, Doeg. Ah, wel lief We hebben veel liefde vanaf. Ja, heel veel liefde. En dan ook nog jij, uh, nou, ja. <laughs> nou ja, want het is een soort van uitvaart. Ik heb dan nachtbrakers uh, begraven net, buiten. En Roef wel weer mee teruggenomen. Dat, is, dat vind ik wel heel lief. Ja, en uh, nou ja, eigenlijk aan jou dan een soort van het laatste woord. Nou ja, je hoort altijd een soort van lijkreden te geven... als er iemand is, is begraven. Dus uh, dat heb ik dan gedaan. Niet voor jou, want jij, jij leeft nee, blijf nog. Dus ja. Maar voor nachtbrakers zelf. Dus Ik ga maar. Lieve nachtbrakers... Ik uh, ga je missen. Want wat moet ik nou zonder je? Elke keer als ik het dan zwaar had s'nachts, dan, uh, dan was je er toch weer... Uh. Als mijn oogleden dan op drie uur hingen, dan was je altijd om mij wakker te houden. En soms pakte je dan je oude, maar toch nog steeds wel goede gitaar erbij. En dan speelde je een liedje. En dat was dan eigenlijk bijna altijd wel een Fleetwood Mac, trouwens. Eh. Maar ja, ik, uh, ik denk eigenlijk dat dat zo was omdat je stiekem een oogje had op Stevie Nicks. Ja, dat, dat zullen we nu nooit meer weten. En uh, nu je er niet meer bent, uh, zal het ook wat kouder worden in de studio. Elke keer als, ik me dan, als je me dan door de nacht had gesleept... dan verheugde ik me weer op die schemerige studio... met, met Rinja jouw platenspeler, met nog een warme naald... en wat hondenharen over en weer. En uh, een pakje sigaretten met daarin één minder dan toen je de uitzending begon. En uh, je liet altijd een uh, voorverwarmde stoel voor me achter... die ik dan wel weer een half meter naar beneden moest doen. Want ja, uh, ja je bent groot of je bent groot, hè? Um, dus uh, ja, zonder jou zullen de oogleden dicht blijven op zaterdagnacht. En zonder jou is alles plotseling veel stiller. En zonder jou zal de markt voor vinylplaten en Steven X posters waarschijnlijk ook helemaal instorten. Maar dat is niet anders. Uh, en het om in, in de woorden te zetten van je favoriete band: Go your own way, dat ga je niet doen. Wij kunnen jou niet volgen, nachtbrakers. Uh, maar ja, ik denk altijd: er wordt altijd gezegd dat echte rocksterren horen te sterven op hun 27ste. Nou, dat jaartal heb je niet gehaald. Maar ik denk als je nou bij uitsmijter Petrus bent... en daar een Fleetwood Mac nummertje speelt op je oude gitaar... dan zullen ze je vast wel binnenlaten in de Twenties, van een club. Ah, mooi. Dankjewel, Kees. Ja, ja graag. Ik, Vind ga je heel je, ik, fijn. ik ga je missen, jongen. Ik schrok heel erg terwijl je bezig was. Want je zei een Dacht ik, ben ik vergeten. Ik heb hem bij me. Nirvana heeft gewonnen op mijn Facebook. Dat is facebook.com. Welke, Welke plaat van Nirvana? Bleach. Bleach? dat Zal ik hem maar gewoon als eerste plaat draaien als een soort van... Dat zou ik heel mooi vinden. Dan kan je hem gewoon op de vinyl, op de LP plaat spelen leggen. Precies, laten we die nog even aan. Komt helemaal goed. Dankjewel Kees, zet hem op de komende jaren hier op Radio 1. Geniet zometeen nog. Tot 7 uur hoor je start met Kees Dorrestein. En ik zeg vaarwel en hopelijk tot ziens.